Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hele nacht heeft het oosten van het land veel last gehad van ijzel. Het KNMI waarschuwt nog steeds voor extreem weer in Noord-Brabant en Limburg. In Twente ging de A35 een aantal uren dicht na een aantal slippartijen. Het KNMI waarschuwt dat het in Brabant en Limburg nog een aantal uren glad kan blijven.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 Betogingen in Bolivia tegen verhoging van de brandstofprijzen zijn uitgelopen op rellen. Vijftien agenten zijn volgens de autoriteiten gewond geraakt. Zondag verhoogde de regering de prijzen van benzine en diesel met bijna 100 procent. De linkse regering van president Morales had de prijzen vijf jaar lang laag gehouden, maar nu moet er flink worden bezuinigd. In de Amerikaanse staat Mississippi kunnen twee zwarte zussen vrijkomen uit de gevangenis als de een de ander een nier afstaat. De gouverneur van Mississippi wil op die manier afkomen van de dialysebehandeling van de ene zus, die kost de staat 190.000 dollar per jaar. De zusters zitten al 16 jaar vast, ze zijn veroordeeld tot levenslang. Volgens critici zijn ze destijds gestraft voor een licht vergrijp, waarvoor een blanke nog geen dag de cel zou inhoeven. Na de jaarwisseling mag er op onderzeeërs van de Amerikaanse marine niet meer worden gerookt. Het Pentagon vindt het risico op gezondheidsschade door meeroken te groot. Ruim 40 procent van het duikbootpersoneel rookt. De luchtverversingsinstallaties krijgen de lucht niet meer goed schoon. Duikbootpersoneel dat in het nieuwe jaar wil stoppen kan hulp krijgen van het Pentagon. Dan het weer. Eerst nog ijzel in het zuiden en oosten. Vanuit het noorden droogt. Wordt plus 1 in het oosten. Tot plus 5 graden in het westen. Tijdens de jaarwisseling op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS-journaal. Ah, hebben verkeersinformatie. In het oosten en zuidoosten van het land. heeft het verkeer nog plaatselijk veel last van ijzel. Dat is grofweg het gebied ten zuidoosten van de lijn Breda-Enschede. En hier en daar is de weg spekglad. Laat je niet verrassen. En deze situatie blijft toch een aantal uren duren.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 Een hele goede morgen. Het is vrijdag 31 december 2010. De laatste dag van het jaar. Waarbij we aandacht hebben voor de gebruiken, De oliebol, de hapjes van de grachtengordel. Maar het is ook een dag om de balans op te maken... over een bewogen beurs en economisch jaar. Het wordt ook een uitzending. U hoorde het net al van Jan van der Putten... met de voetbalnieuws. De divisie moet bij de NOS blijven. En dat is dus geen directiemededeling, maar het is dus de mening van de KNVB. Champions League kan overigens wel naar de commerciële. En ook vindt de KNVB dat de politiek niet al te veel moet bezuinigen. Op de omroepen. Dat thema komt ook aan de orde in een gesprek over de bezuiniging op de omroeporkester zo rond half negen gaan we dat voeren. En nu we het toch al veel geld hebben, het geld van de top 2000 behandelen we ook. Wordt er dan goed aan verdiend, of niet? We beginnen met de situatie op de weg, want het was gisteravond en vannacht erg glad op veel wegen in Noord- en Oost-Nederland. IJssel trekt nu naar het zuiden. Johan Ravensloot is van uh, Rijkswaterstaat. Hebben jullie actuele meldingen van waar het nu glad is? Goedemorgen. Ja, op dit moment hebben we een aantal meldingen van grapheid op de A35, de A12 en de A1. En dan met name in het oostelijk gedeelte van het land. En is er veel verkeer daar op de weg? Nee, op dit moment is er nog niet uh, veel verkeer. Er zal vanochtend ook niet echt sprake zijn van een uh, normale optomspits uiteraard. Er zijn veel mensen met vakantie, dus er is uh, relatief weinig verkeer op dit moment. Ja. Valt het überhaupt te bestrijden? Ja, het, is, het is een van de moeilijkste situaties om te bestrijden, uh, IJssel... omdat er een, toch een soort filmlaag op de weg uh, ontstaat. En het beste is dat we uh, blijven strooien. En dat uh, doet Rijkslaat. Op dit moment wordt het mannenmacht macht gestrooid om de weg uh, bereidbaar te houden. En de afgelopen nacht was het glad in, laat maar zeggen, heel oost, oostelijk Nederland. Ja, klopt. Ja, we hebben diverse gladheidsmeldingen ook gehad. Uh, vannacht zijn ook een aantal wegen, of de A35 is eventjes afgesloten geweest. Gisteravond uh, de A7, ook vanwege diezelfde gladheid... En um, we doen er alles aan uiteraard om die weg wel bereikbaar te houden. Op het moment dat het onverantwoord is, uh, moeten we de weg afsluiten. Ja, waren er veel ongelukken vannacht? Nou, we hebben op dit moment een aantal uh, meldingen van een paar kleine ongevallen. En vannacht hebben we wel wat uh, extra ongevallen gehad, dat klopt. En wat voor ongelukken uh, zijn dat? Gewoon blikschade dat mensen ja, tegen de vangrail, tegen een boom, dat soort zaken aan zijn gereden? Ja, in zulke situatie zijn er bijna altijd uh, gelukkig maar uh, lichtere ongevallen met uh, voornamelijk blikschade.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 Ja, dan, dan kun je er niet ontkennen dat we hier te maken hebben met een nationaal belang. Nou, dat vind ik het ook thuishoren bij de publieke omroep. En dat betekent dat je er ook budget voor vrij wil maken. Tot 2014 overigens heeft SBS de uitzendrechten van de thuiswedstrijden... van alle oefenduels van Oranje. Bij een groot uitslaande brand in Landgraaf in Limburg... is een henneplantage ontdekt. Brand ontstond in een rijtjeshuis, zegt de brandweer. Er is een, uh, uiteindelijk een uitslaande brand geweest... op de eerste verdieping van een uh, rijtjeswoning... Daar is op de eerste verdieping brand uitgebroken in, zoals later bleek, een helleplantage. Dat vuur heeft toch moeilijk snel om zich heen geslagen... en is uiteindelijk door het dak heen naar buiten gekomen. Omdat er angst bestond dat het vuur zou doorslaan naar een grenzende woningen, hebben we drie andere woningen uit voorzorg ontruimd. De bewoner van het huis was op het moment van de brand niet thuis. Buren moesten volgens de brandweer hun huis uit voorzorg verlaten. Er is niemand bij gegrond geraakt. De bewoners van de drie eigen grenzende woningen, er waren er vier in totaal... Die moesten we heel op hun woningen verlaten. En gezien ja, toch de manier waarop de mensen gekweten waren... zijn die wel opgevangen door de ambulance dienst. Maar dat was puur het voorzorg. Eén van de buren moest de nacht ergens anders doorbrengen... omdat zijn huis te erg beschadigd is door de brand. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. In 2010 zijn bijna 60 journalisten gestorven door geweld, het is een kwart minder dan in 2009. Volgens de organisatie Verslaggevers zonder grenzen komt de daling vooral doordat er minder journalisten in oorlogsgebieden zijn omgekomen. Er zijn wel andere gevaren bijgekomen, zegt Verslaggevers zonder grenzen. We hebben the feeling dat nu de de meest murderers of journalisten, uh, are drug traffickers, uh, uh, mafias, militias, uh, criminals of various kinds, and and these people just want to uh, uh, to use a violent way to uh, to shut down journalists and to and to censor uh, freedom of the press. 2010 is wel een slecht jaar geweest wat betreft ontvoeringen van journalisten. Die kwamen volgens verslaggevers zonder grenzen namelijk vaker voor dan vroeger. De andere trend is de increasing of kidnapping of journalisten. No area in the world escaped this trend in 2010. De meeste journalisten kwamen om het leven tijdens de opstand in Pakistan. Ook de drugsoorlog in Mexico en het geweld in Somalië zorgden voor de nodige dodelijke slachtoffers. Waarschijnlijk duurt het nog tot volgende week... voordat alle Noord-Ieren weer water hebben. Door het winterweer zijn veel waterleidingen gebarsten. Daardoor zitten tienduizenden mensen al dagen zonder water. Dat is erg vervelend. It's going to get De Noord-Ierse ministers hielden gisteren spoedoverleg over het watertekort. Premier Robinson heeft geen goed woord over voor het waterleidingbedrijf. Het is niet een geval van we believe that uh, it has been shambolic at stages. Uh, it has been uh, ineffective. It has not been the kind of organisation that is fit for purpose. And those are issues that we will look at very clearly in the, the long term. Ineffectief en ze voldoen niet. Op veel plekken zijn noodpunten ingericht waar mensen water kunnen halen en kunnen douchen. Dokters waarschuwen dat de volksgezondheid in gevaar kan komen. Nog. Iets meer dan een dag, zo ongeveer 24 uur. En dan nemen overal in Nederland mensen een frisse nieuwjaarsduik. Maar er zijn een hoop plaatsen wel waar wat wel problemen ontstaan door het koude weer. IJs gooit roet in het eten hete van de nieuwjaarsduikers. Maar in Woerden hebben ze daar wat op gevonden: de kettingzaag. Ja, dat is veel kouder dan houtzagen. En een spat met water, dat is lastig. Ondanks de kou zijn er toch nog genoeg mensen die het water in durven te gaan. We staan meestal achteraan, dus dan zie je al die mensen allemaal het water induiken. En dan voel je tot je knieën komen en denk je, koud, hoe snel kom ik hieruit? Het is meestal een rondje lopen en dan heel snel richting de vrachtwagen zo snel mogelijk omkleden. Oh, maar niet iedereen ziet een duik in het ijskoude water zitten. Ik vind het een beetje gelink. Want als je je vijvertje in je hand erin steekt, dan is het oe, verschrikkelijk koud. Dus, uh, en dan daar eventjes erin en eruit, nee, ik weet niet of ik dat red. Ondanks het ijs kan toch op 72 plaatsen morgen een nieuwjaarsduik worden genomen. Met 10.000 deelnemers is die van Scheveningen trouwens traditiegetrouw de grootste. En dan kijken we tot slot nog eventjes naar de laatste handelsdag van de Amerikaanse beurzen. Ondanks positieve berichten zakte de beurs in New York terug. Beleggers wilden aan het eind van het handelsjaar geen grote posities meer innemen... na de drukte van de afgelopen weken. Toen de Dow Jones-index stond bij sluiting van de handelsdag op min 0,1 procent. En technologiebeurs Nasdaq eindigde twee tienden van een procent lager. Tot zover het laatste nieuwsoverzicht van dit jaar. Luister het nog eens na via nos.nl slash radio1. Vindt u ook de podcast en daar kunt u zich, dat weet u natuurlijk, gratis op abonneren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Op een eilandje voor de kust van Rijkjavik staat een nieuw kunstwerk. De Imagine Peace Tower. De toren is een eerbetoon aan John Lennon... die deze maand precies 30 jaar geleden werd vermoord. Maar het is ook een adres waar je naar kunt twitteren of kunt mailen. De toren is elke avond verlicht... En de komende nacht, de nacht van oud en nieuw, is hij zelfs de hele nacht verlicht en een groot deel van de ochtend. Yoko Ono, de echtgenote van John Lennon, heeft het oren aangestoken. En ze hoopt dat ook veel mensen hun boodschap voor vrede achterlaten op Ip Tower, dat is het Twitterades. Stel je toch eens voor. John Lennon met Imagine, die toren dus. Die is trouwens ook live te zien via ImaginePeacetower.com. En als je op Twitter klikt, dat adres dus IPTower, IP -tower, dan uh, zie je dat uh, nou, zo'n 7000 volgers hebben. ze daar trouwens nog niet veel voor uh, John Lennon en de nazaten. Goed, allemaal te volgen. Dus daarom draaiden we vandaag Imagine van John Lennon. Het is tijd voor nog meer cultuur. De column van Jeroen Wielaert.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 Uit de privécollectie van de heer uh, Wilaard <coughs> like a Rolling Stone van Bob Dylan. En natuurlijk Hotel California van The Eagles. Nog meer tijd voor muziek, want gisteren bereikte ons dus het bericht... dat Bobby Farrell, oftewel Bony M, de man die in de Belmen nog steeds woonde... is overleden. Daarom Bony M, Sunny. Tony van Boniem, M, en dat draaien we natuurlijk omdat gisteren Bonnie M zelf is overleden. Bobby Verrell, die woonde in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. En daar zeggen ze op straat, Boniem M is overleden. Het was een opvallende verschijning en een graag geziene gast. Ook bij Radio Razo, een zender in Zuidoost. En je hoopt dat je ook in 2011... Aan aan ...en dat je in het verleden Het is klein, maar met veel kleuren. Overal Merry Christmas, Radio Razo. Er zitten wat bezoekers, Surinaamse dames. Zij kennen Bobby Farrell niet. Maar ome John, die het programma aan elkaar praat, die kent hem wel degelijk. Ja, ik ben vanmorgen op mijn werk en ik hoor het vanmorgen. Maar ik heb nog niet echt geïnformeerd hoe jij met elkaar zit. Maar ik vind het wel jammer. Ik wil hier veel muziek van hem af. Want hij woonde hier nog steeds? Ja, hij woonde hier nog steeds. En kwam hij hier ook nog wel eens? Zo af en toe, zo af en toe. Oh, was een hier rustig om aan. Ik dansen, he, he danste meer dan in zon. Was ze hier rustig om aan. Wat een hele bijzondere manier van ja. dansen, hè? Ja, Jawel, zijn eigen stijl van dansen ook. Kun je een stukje doen? Nee, echt niet. In het kantoortje tref ik ook iemand die het nieuws net gehoord heeft. Ik ben heel erg geschokt, ik heb net even gehuild. Ja. Iris van Radio Razo. Zijn dochter, dat is wat ik denk, Sanilia. Ik ken haar en uh, haar vader is heel belangrijk voor de. Ze is ook in de muziekwereld, in het theater, in de film. En ze doet van alles en nog wat. En het gaat niet zo goed. En dan komt haar vader te ontvallen. En wat gebeurt er nu met haar? Sanilia? Ik zag hem daar nog in die tent. Aquarius. Oh nee, ik ga niet vertellen, man. Hij was goed. Als je daar komt, weer wat drinken. Zo is hij. Vrouwen rondom, dat is sowieso. Met veel vrouwen. Maar dat is met al die Antilliaanse mannen zo toch? Dat weet ik niet precies. Dat weet ik niet precies. Ja, is het is volgens mij gewoon beroemdheid van hem. Ja, dat krijg je. Boniem. In principe was hij een wereldster. Hij is natuurlijk overal bekend. Maar hij is wel gewoon een Arubaan die in Zuidoost woont. Voor ons is hij gewoon Bobby van Gaas zeg maar. Hij ja. het ja, ook wel moeilijk, hè? Uh, ja, daar kan ik geen uitspraak over doen natuurlijk. Dat is uh, privé aangelegenheid. Maar ja, iedereen gaat door moeilijke tijden. En sowieso als je een wereldster bent, kom je onder druk te staan. Dus uiteraard krijg je het moeilijk als je niet zo goed met die druk om kan gaan. Was het een wereldster ook als hij hier uh, liep of was? Ja, qua uiterlijk natuurlijk. Excentrieke persoon. Mm. Ja. <laughs> wat, wat, wat doet hij? Hoe zegt hij dat? Uit een eigen kledingstijl. Ja. Zo, zo, zo, zo, yeah. cool. Hij was een opvallende figuur. Toen ik jong was, toen ik hem zag op tv, dacht ik altijd dat het een vrouw was. Maar later heb ik gezien van, hé, hey man, dit is gewoon een goed gebouwde keel. En, uh. hij, was zanger, hij was een zanger, maar toen werd bekend dat hij helemaal zelf zijn liedjes niet zong. Meen je dat nou? Wist je dat? Nee, ik wist het niet. Hij was de danser. Hij was de danser, dat weet ik wel. En moet dan gaan, als je sowieso bij het bezig met de uitzending dan heb je geen ruimte om dan naar zinmuziek te gaan zoeken. Maar in de loe van dan gaan we aandacht aan besteden. Wat gaan jullie doen? Nou, we gaan gewoon... Om herinneren en muziek van af af en over hem praten. Een beetje en de mensen laten bellen. Dan ben je zelf ja. jong. Ja. Ken je de platen? Uh, ja, die ben ik natuurlijk later gaan kennen, ja. Doe er eens eentje. Oh, wat erg. Hm? <laughs> ik kan ze niet meezingen. Samen? <laughs> By the rivers of Babylon. <laughs> of da da da da, in every way. Da, da, da, da. Live and direct right here in the radio station, Radio South-East Amsterdam. Special dedication to the late Bonnie m Fame. May his soul rest in perfect peace. Peace. Bonnie, yeah. Vanochtend staat Radio Razo in het teken van Bobby Farrell, oftewel meneer Bonnie M. Het verslag was van Jessica van Spingen.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 Someone else Someone good Just watch your soul Een perfecte dag. Misschien zou dat vandaag wel kunnen zijn... vrijdag 31 december. Je weet het niet. Lou Reed zong het. Radio 1. Het NOS-journaal. En hoe kan de dag anders beginnen dan met Dorot megans om half zeven? Goedemorgen, Bert. De hele nacht heeft het oosten van het land veel last gehad van IJssel. Kanemie waarschuwt nog steeds voor extreem weer in Noord-Brabant en Limburg. En zojuist is ook de waarschuwing voor Overijssel en Gelderland opnieuw ingesteld. Mijn slippertij in Groningen en Friesland verongelukte gisteravond twee mensen... De NOS moet in de toekomst de samenvattingen van de eredivisie blijven uitzenden. En ook de wedstrijden van het Nederlands elftal zouden bij de NOS te zien moeten zijn. Dat is van nationaal belang. Volgens de directeur betaald voetbal van de KNVB, Bert van Oostveen. In Mexico zijn dit jaar 15.000 mensen door drugsgeweld om het leven gekomen, schat de deskundigen. Daarmee is 2010 veruit het bloedigste jaar sinds president Calderon de strijd tegen drugsbenders heeft opgevoerd.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 U hoort het al in het weerbericht. In het oost- en zuidoosten van het land is het plaatselijk glad door IJssel. Het heeft ook gevolgen voor de weggebruikers... want de N325, de rondweg Arnhem... is in beide richtingen dicht tussen het Gelredome en knopend Velperbroek. We staan te popelen om te beginnen. De NOS, het Radio 1-journaal. Ook te beluisteren via het internet, nos.nl. En we twitteren, NOS Radio 1, dat is het Twitter adres. Vuurwerk, champagne oliebollen en drie zoenen op de wang. Grote kans dat we dat vanavond gaan doen. Oud en nieuw in Nederland. En wij maken er hier graag een feestje van. En ook in veel andere landen hebben ze zo hun eigen vaste rituelen. Vuurwerk afsteken doen ze in België ook. Maar typisch Belgisch zijn de nieuwjaarsbrieven. Liefst op Rijn. Kinderen schrijven de brieven aan hun ouders... of aan hun peetouders, hun Peter en Meter...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 De staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, Ben Knapen die bezoekt de komende dagen Zuid-Soedan. Het zuiden wil zich losmaken van het noorden, maar economisch gezien gaat het niet best. Gezondheidszorg in Zuid-Soedan is er ook slecht aan toe. En een eigen bedrijfje beginnen is enorm lastig.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 U, u kunt niet zeggen dat ik uh, niet meer wil doen, dan, uh, dan uh, raak je gewoon in zo'n uh, isolatie. En je uh, kan niks meer bereiken. Ja. Bijdrage vanuit Zuid-Soedan van onze Afrika-correspondent. Koert Lindeijer. En and heel shine, andere muziek. Come on, let's roll. Jurivalde, Gardu Noord was dat. En wat wordt het vanavond, een oliebol of een gestoofd kwartelboutje? We bellen straks met een treteur en een oliebollenbakker. Maar eerst de verkeersinformatie, of eigenlijk de weersinformatie voor het verkeer bij de ANWB Zit Wijn Zwaan. Inderdaad, nou samen vanmorgen, want heel veel drukte verwachten we niet. Maar in het oosten en zuidoosten van het land... daar is het op heel veel plaatsen glad door ijzel. Het is wat lichte motregen die valt en die dat ja, bevriest onmiddellijk op de ondergrond. En dat heeft ook gevolgen vooral rond Arnhem. De N325, de rondweg Arnhem, is voorlopig door de gladheid in beide richtingen... dicht tussen het Gelredoom en Knopend Velberbroek. Ja, en hoe zit het met verder in het, in het zuiden? Want ik begreep uit het weerbericht dat het naar het zuiden toe wegtrekt. Ja, de, het hele zuidoosten van het land krijgt daar deze ochtend nog... Mee te maken. Dus ook de provincie Limburg. Het zit vooral nu in, in Gelderland. Maar ook het, de rest van het zuidoosten van het land krijgt met gladheid te maken. Uh, het is nu vooral zo dat uh, ja, rond Arnhem de problemen zitten. En ook op de A12 uh, tussen de Duitse grens en Arnhem. Daar is sprake van gladheid en de snelheid is daar beperkt. Oké, okay, we zijn gewaarschuwd door jou. Wijnald, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. VN-chef Ban Ki-moon is uiterst bezorgd... over de explosieve situatie in Ivoorkust. Een bende die zich de jonge patriotten noemt... zal er van plan zijn het hotel aan te vallen... waar president Wattera zich houdt. Wattera won volgens de VN de verkiezingen van vorige maand... maar president Bakbo wil niet weg. Iedereen bemoeit zich maar met Ivoorkust, vooral Frankrijk, zegt Bakbo in een interview met de zender Euronews. Dat is altijd zo, meent de omstreden Ivoriaanse president, dat een voormalige kolonisator invloed wil blijven uitoefenen. Maar de Fransen doen het ook nog eens helemaal op de verkeerde manier. het gaat om alle VN-resoluties voor Ivoorkust zijn ontworpen door Frankrijk. We hebben dit al verschillende malen aangevochten. Op de vraag of er een burgeroorlog dreigt in Ivoorkust... zegt Bakbo dat hij daar helemaal niet in gelooft. Ik geloof niet maar, zegt Bakbo, als de druk van buitenaf zo groot blijft als hij nu is... dan zou het natuurlijk wel eens tot een confrontatie kunnen leiden. Niet alleen de VN en Europa, maar ook de West-Afrikaanse landen... dringen aan op het opstappen van Bakbo... zodat hij plaats kan maken voor verkiezingswinnaar Ouattara. Maar Bakbo wil van geen wijken weten. pouvoir... garantie en dat het niet meer groter is dan die we hebben Wie garandeert mij, zegt Bakbo, dat mijn vertrek niet zou kunnen leiden... tot juist veel meer geweld en chaos? Voorlopig nog een padstelling dus in die voorkust. Volgende week komt de delegatie van de West-Afrikaanse Unie terug... om te kijken of Bakbo al van mening is veranderd. Ondertussen wacht Ouattara geduldig af in zijn hotel. Hij zegt dat hij het vreselijk jammer vindt... dat er al zoveel tijd verloren is gegaan. Ik regret de tijd verloren. Ik ben een patiënt... De pouvoir programma. te era wil aan het werk, wil de levensomstandigheden, vooral van vrouwen en mensen op het platteland verbeteren. Banen scheppen voor jongeren. Maar bovenal zegt hij, wil hij bloedvergieten voorkomen. Daarom wacht hij geduldig af in zijn hotel. Bijdrage was van Katrien Straatman van onze buitenlandredactie. En dan, het is tenslotte 31 december, zonder oliebollen geen oud en nieuw feest. In de Leidse banketbakkerij Jacobs zijn ze al vanaf vanochtend vijf uur aan het bakken. Appelflappen, appelbuniers, bollen met, kren, met krenten. Banketbakker René Jacobs is er druk mee, maar hij heeft toch nog even tijd om aan de telefoon te komen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel oliebollen gaat u bakken? Nou, als alles gaat zoals het moet, gaan, dan worden het er ruim 20.000. 20.000? Ja. Goedemorgen. En die raakt u allemaal kwijt? Ja, ja, daar bakken we ze wel voor, ja. <laughs> Zeggen dat bakt u in een paar uur? Dat, hoeveel nee, Nee, nee, nee we, zijn uh, we hebben gisteren al in de winkel heel veel verkocht en vanmorgen uh, ja, zijn we vroeg begonnen. We bakken de hele dag door tot 4 uh, nou, uur, half 5. Want dan komen de laatste mensen de oliebollen halen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is typisch oud en nieuw. Mensen lopen tot op het laatst, uh, omdat ze ze allemaal zo warm en zo vers mogelijk willen hebben. Nou, en wij kunnen dat, dus... Uh... Oké, okay, het is niet zo dat ze denken, oh ja, het is oudjaarsdag, uh, ook nog oliebollen. Ze willen ze echt, er zit echt beleid achter. Ja, ja, ja. ja. Okay. Die indruk heb ik in ieder geval wel. Ja, nou, dat zou ik ook thuis zeggen van, uh, ik wil de meest vers als ik het vergeten was. Ja. <laughs> zeg maar eventjes, het geheim van de oliebol. Wat, is, wat maakt een oliebol een goede oliebol?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 En, en, en, ja, en wat, want hoe kan het bijvoorbeeld als ik ze dus thuis in de pan gooi, dan komen er altijd van die fladdertjes van die, van die aan, zal ik maar zeggen. Het ja, worden nou, maar, dat worden hele rare wezentjes. Dat, dat is nou zeg maar de hand van de vakman. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. <laughs> maar wat doet de vakman wat ik niet doe? Ja, de vakman die heeft daar een speciaal uh, knijpertje voor. Oh, en het is een slag, hè? Ja. D ja, dat is net zoals een mooi boeket uh, schikken. Dat is ook. Te, ja, dat, dat is moeilijk om te zeggen hoe je dat nou moet doen. Dat ja. moet je zien en dat moet je ervaren. En dat moet je. Ja, ik, ik, ik sta een door beetje, het doen wordt dat, ja, ontwikkel ja, je dat? Ik sta een beetje te prutsen met twee lepels die ik probeer ja, zo in die ja, olie. Er ja, blijft ja, ja. het weer vastzitten en het is altijd een gedoe. Ja. Ja. Maar het heeft natuurlijk met een aantal dingen te maken: je beslag kan te koud zijn, je beslag kan te slap zijn. Oh jee. En ja, met een lepel uh, werkt het ook niet echt. Daar uh, nee, uh, ben ik ook eerlijk in. Dat blijkt waar, uh, jaar op jaar. en uh, Uiteindelijk eindigen we inderdaad om vier uur bij de banketbakker. Maar goed. Ja. <laughs> zeg, ik praat ook eventjes, blijf er nog even bij. Ja, ik vraag ook nog eventjes met uh, Arno Veenhof, Die is van de slagerij Jolanda en Fred de Leeuw. Want um, ja, in uh, sommige delen van het land um, is er een hele andere uh, trend, zal ik maar weinig zeggen. Bistronomie. Um, u bent ook vroeg uh, op uh, vandaag. Bent u uh, met welke voorbeelden? Met u bezig, uh, nou, we zijn eigenlijk zo bezig dat we nu alle bestellingen klaar hebben. En uh, nou, dan gaan we, natuurlijk, alle paté's weer mooi afschilleren. Uh, de salades mooi maken, de kleine voorgerechtjes wat mensen door dus, uh, deze dagen gaan gebruiken. Die, uh, die liggen allemaal weer in het toom. Ja, daar wordt natuurlijk weer uitstekend gebruik van gemaakt. Dat ze weer wat lekkers natuurlijk op tafel kunnen zetten. Ja, wat, wat voor lekkers moet ik... Uh, noem eens wat namen, zodat ik weet dat, uh, nou, we waar het, het water, water bij in de mond gemaakt. kan lopen. Het is een heel klein appeltje in uh, karamel. Met een, een kroetje erop. En een, een, een, een, ja, misschien ga ik dat een beetje vloeken, maar... Plak je ganseleven erop, gebakken. Ja, laat je kelder het nog maar niet zetten. horen. Ja. En plak je ganseleven, laatste twee minuutjes erbij. En dan keren ze om, een klein beetje zout op het bord. En dan hebben ze een heerlijke tartatijn met een plakje ganslever. Ja. En uh, we hebben een heerlijke uh, uh, cateau blanc. Dat is een uh, gevogelde soufflé met uh, rivierkreeks. mooi fijne groenten met een schaaldierensju. Dat is eentje, god die slagen. Maar ja, we doen ook nog wel een klein beetje in het, uh, het visgebeuren, Maar dan alleen maar voor de voorgerechten. Nou, dan hebben we natuurlijk uh, een croque monsieur. Dat is een... Uh, en oh, die... voor de bistronomie, want dat is misschien wel leuk om een beetje uit te leggen. Ja. Yeah. Het is namelijk een nieuwe stroming in, uh, in Parijs en in uh, Barcelona. dat uh, heeft te maken met ja, toch een beetje de tendens dat uh, de exclusievere uh, restaurants het toch iets minder doen. En de jongens die daar werkten, die willen toch eens voor zichzelf beginnen. Dus dan, uh, dan zoeken ze een, uh, een cafeetje op de hoek. Een hey. eetcafé. Uh, nou ja, dat heet daar dus een beetje een bistro. Dat heet daar een bistro, ja. Dat. En, en dan, en, dan uh, er wordt daar op houtcuisine gekookt. Nou, dat hebben wij overgenomen. En dat uh, proberen wij in de toonbank hier uh, verder tot leven te brengen. En, en, en daar is, ja, ja, is veel belangstelling voor. Ik bedoel, uh, meneer Jacobs bakt uh, 20.000 oliebollen. Hoeveel uh, zet u om? Nou, <laughs> van alles uh, maken we dan... Uh, nou, het, van de voorgerechten maken we een paar honderd stuks... En uh, dan de salades en dergelijke erbij. Dus, uh, nou, dan kunnen we aardig of mensen met de kerst van ons. Uh... Lekkere gerechten genieten. Ja. Mene... Ik heb er nooit echt want Ik ben niet zo van de cijfers. Ik ben niet zo van maar de Nee, Dat mogelijk... begrijp ik. Nee. De begrijp. Nou, meneer Jacobs, dat is nog geen concurrentie hè, voor de oliebol. Nee, nee. Dat gaat toch niet samen. Hè? Nee, nee dat, dat, dat lijkt mij ook niet. Nou, ja, je weet niet, mensen eten rare dingen samen. Zeg maar, de oliebol, want dat wil ik dan ook nog eventjes weten. Want dat is echt ons nationale ding, uh, de oliebol. Uh, dat is nog, nog steeds hartstikke populair. U merkt niet dat mensen minder oliebollen kopen? Nee, bij ons gaat dat gewoon uh, volle vaart vooruit. Volle vaart vooruit, zelfs ja, meer? Ja, ja, ja. ja. Oh. Maar goed, ik, ik heb ook wel het idee dat uh, uh, mensen kwaliteit wel onderscheiden. Er is natuurlijk heel veel in de markt. En uh, ja, goed, ik heb het idee uh, dat als je echt goed je best erop doet en je ze vers en warm aan, aan de man kan brengen, dat mensen dat ook waarderen. En dat blijkt bij ons ook, want jaar op jaar wordt het eigenlijk meer. En u gaat vanavond ook de eigen oliebol eten? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar dat doen we de hele dag, hoor. Dat is kwaliteitsbewaking. Oh, kwaliteitsbewaking. Oké. Okay. Ja. Uh, en meneer Veenhof, wat gaat u vanavond eten? Nou, vanavond uh, uh, hebben we een kasteeltje geregeld. We zitten we met 60 man. En dan ga ik daar met twee hele mooie varkensschouders in de oven doen. En dan gaan we een galen diner uh, gaan we bereiden. Kijk eens. Zes gangen. Dus ik heb me weer wat om alles gehaald. Ja, en komt er en nog, nog een oliebol aan te... Scheur, ja. oliebol niet, hè? Ja, ja. Ik wou zeggen, komt er nog een oliebol aan te passen, of niet? Uh, ja, er komen we ook oliebollen aan te Kijk, passen. Kijk, meneer Jacobs. Ik hoop wel dat het bij diegene is gehaald die het nu aan de lijn heeft. Ja, Want nou. anders doe ik toch iets verkeerd? Wel nee. Al... Bij iedereen kan je het halen, als het maar kwaliteit is, heb ik ja, gehoord. Ja, dat vind ik ook, hoor. Oké. Okay. Ja. Nou, ik wens iedereen, een, een, een, alle twee, wens ik u een, een zalige uh, jaarwisseling, uh, In de zin van lekker eten, de oliebol op. Of uh, iets anders culinairs. En uh, sterkte met uh, de verdere voorbereidingen. Ja, ja dank u en ik wens u hetzelfde. Uh, maak er maar weer een mooi jaar van volgend jaar. En Ga dat we allemaal weer mogen, lekker mogen gaan eten. Gaan ja? we doen. Oké, okay, tot ziens. Tot ziens, Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Goedemorgen, Gert-Pluk. Goedemorgen, Bert. Bureau Jeugdzorg. Wij steeds vaker hulpvragen van ouders af. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie waar de Volkskrant over schrijft. Bijna 40% van de aanmeldingen wordt niet geaccepteerd. Of ouders en kinderen daarna bij een andere instantie terechtkomen... of met hun probleem blijven rondlopen, wordt niet bijgehouden. De brancheorganisatie kan niet verklaren waarom steeds meer ouders worden afgewezen. Het is in ieder geval niet zo dat Bureau Jeugdzorg... aanvragen moet afwijzen door een capaciteitsprobleem. Vermoedelijk worden ze doorverwezen naar een lichte opvoedhulp... zegt de vereniging in de Volkskrant. Maar harde cijfers hierover ontbreken. Trouw sprak met een van de Somalische mannen... die op kerstavond werden gearresteerd op verdenking van terrorisme. De 48-jarige Farah Osman. Dinsdagochtend werd hij weer thuisgebracht. Wel goed hoor, met een politieauto, vertelt Osman. Die verder zegt dat hij goed is behandeld in de gevangenis. Ik werd niet geslagen, ik kreeg ook te eten. Maar dan houdt het begrip van de Somaliër wel op. Eén van zijn winkels is bij de arrestatie totaal vernield. Osman vindt de arrestatie onbegrijpelijk. Nederland is zo'n zo hoogontwikkeld land... met computers voor van alles en nog wat, zegt hij tegen Dagblad Trouw. Ik heb een sovi nummer betaal gewoon belasting... en ik heb al acht jaar in Rotterdam een bedrijf. Osman vindt dat politie en justitie beter onderzoek hadden moeten doen. Ook hij denkt dat zijn naam door een afpersen bij de AIVD is terechtgekomen. En nu heeft hij het stempel van terrorist. Steeds meer Nederlanders moeten doen zonder politiebureau in de buurt. Dat schrijft het AD. Korpsen sluiten de bureaus vanwege bezuinigingen. Op sommige plaatsen kunnen burgers alleen nog aangifte doen... bij een digitaal loket in plaats van bij een agent. De politiebonden uiten in het AD hun grote zorgen over de sluitingen. Vakbond ACP vreest dat mensen sneller afhaken... als ze een stuk verder moeten reizen voor een aangifte. En het is nog maar de vraag of mensen wel een eind willen reizen... om vervolgens met een computer te praten in plaats van met een agent. Jan-Peter Balkende wordt geen minister van staat... dat schrijft de Volkskrant op basis van ingewijden in Den Haag. Zijn voorgangers Lubbers en Kok werden binnen vijf en negen maanden... na hun laatste kabinet benoemd tot minister van staat. Balkende is nu al ruim tien maanden geen missionair premier meer... En er is nog niets gebeurd. Het is volgens de Volkskrant een publiek geheim... dat koningin Beatrix en premier Balkenende het niet zo goed konden vinden. Dat Balkenende zijn eerste kabinet liet vergaderen... op de dag van de bijzetting van prins Klaus... zit onze koningin nog steeds hoog. Officieel is het de ministerraad... die een voordracht voor een minister van staat doet. Maar in de praktijk is het de koningin die een naam aankaart. En daarbij speelt het olifantengeheugen van de Oranjes... volgens de anonieme ingewijden... Grote rol. Natuurlijk in alle kranten aandacht voor de jaarwisseling. Het AD blik terug op 2010 schrijft over een onderzoek van de Erasmus Universiteit. En daaruit blijkt dat Nederland nog nooit zo gelukkig was als tijdens het WK voetbal. Ook de gouden schaatsmedaille van Irene Wust op de Olympische Spelen deed het goed. Het minst gelukkige moment peilden de onderzoekers vlak na de Kamerverkiezingen. De Telegraaf kijkt vooruit naar het nieuwe jaar 2011. Dat wordt het jaar van Geert Wilders. Politicus breekt volgens eigen zeggen door in het buitenland. Zo komt hij met een nieuw boek over de islam... speciaal voor de Amerikaanse markt. En ook gaat Wilders de grenzen van het gedoogakkoord opzoeken. En zal hij een nog grotere stempel op Nederland gaan drukken. Dat is allemaal te lezen in de dagbladen. Het laatste bericht dus in de Telegraaf. Goed, hier zo op deze zender na... 7 uur gaan we het zo dadelijk hebben over de IJssel. Want uh, vooral in Oost-Nederland, rondom Arnhem, is het bar en boos. Er zijn ook wegen afgesloten. En we hebben ook nieuws, eigen nieuws zelfs, van de KNVB. De KNVB vindt dat het Eredivisievoetbal gewoon bij de NOS moet blijven. En de Champions League die kan naar de commerciële. En ook het Nederlands elftal moet altijd bij de publieke omroep worden uitgezonden.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 Dit is Radio 1.